Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist... vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist reed na het ongeluk door. Volgens de Zeeuwse politie moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. De omgekomen fietser is een 46-jarige Belg. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafik bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers... Shafiq was de laatste premier onder president Mubarak, die gisteren tot levenslang werd veroordeeld. De betogen zijn bang dat Shafiq, als hij president wordt, gratie zal verlenen aan Mubarak. Het campagneteam van Shafiq spreekt dat tegen. Het weer bevolkt met van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land, door 12 tot 15 graden. De komende week bijna elke dag kans op regen, maar de temperatuur loopt wel wat op. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk in de Vlakentunnel is de A58 richting Vlissingen... er nu dicht tussen Afrit-Ierseke en de Vlakentunnel. En door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. De extra reistijd is daar meer dan een uur. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Uh, ...van de nestkasten van Vogelbescherming, ja, die houden ons in spanning. Bij de een is het een en al activiteit, bij de ander een saaie boel. En net als je denkt, dat wordt niks, dan, uh, dan gebeurt er plotseling weer wat. Bij de oehoes bijvoorbeeld. Nou, u weet misschien, uh, de pullen, de jongen, die hebben het nest verlaten. Die hobbelen rond in de oude steengroeven... Maar hebben zich toch weer heel even voor de camera laten zien. Daar gaat het dus goed mee. Ook het vrouwtje hebben we gezien. En de man is overleden, helaas. Dat hebben we dinsdag op televisie laten zien. Het is nu bekend dat het de man is. Uh, die moet nog verder onderzocht worden. Doodsoorzaak nog niet bekend. Maar goed, de vrouw was even in beeld. En moeder en kinderen zijn dus nog bij elkaar in de groeven. En dan de kikkendieven. Ja, daar hadden we hoge verwachtingen van. Hebben we eigenlijk nog steeds. Maar nu is heel even de camera uit de lucht. Ik belde met Luc Enting, de eh, natuurfilmer, de man achter de camera's. Ik zei, ja, wat krijgen we nou toch, Luc? Het zou zo mooi worden. En hij heeft verteld, zodra het nest ontdekt is... worden er altijd eh, stokken omheen gezet. Door mensen van de, van de vogelwerkgroep. Eh, een soort, soort hekwerkje. En dat is tegen het maaien en tegen de vossen... Um, en pas daarna zou de camera erbij komen. Maar kikkie zijn heel kieskeurig en gevoelig... en in dit geval werd zelfs het, uh, het reguliere hekwerkje... en de stokken rond het nest niet geaccepteerd. Uh, het vrouwtje wilde daarna niet meer terugkomen op het nest... Dus de werkgroep heeft direct de stokken weggehaald, want de verstoring is natuurlijk uit een boze. En kiekendiefdeskundige Ben Cox is nu op zoek naar een ander nest uh, in dezelfde omgeving om het nog eens te proberen. De, ze moeten dus uiterst omzichtig uh, te werk gaan. Um, en wat er verder opvalt is dat het bij de vogels die nu aan het broeden zijn, uh, de steenuiden, de merels, koolmezen ook, uh, om kleine nesten gaat. Uh, het weer zat natuurlijk een tijdje tegen in, uh, in april. Uh, wellicht is er wat minder voedselaanbod, maar het zijn duidelijk kleinere nesten. Een koolmees kan wel, ja, kan wel tien of elf eieren hebben. En nu zijn het er, uh, meen ik, maar, uh, maar vier. Um, vier jongen. Dus het lijkt alsof de vogels zich daarop aanpassen. Maar goed, met die mezen en merels en, en kool, uh, meer in koolmees gaat het erg goed. Het is steenuil. Ja, de steen al broedt uh, en uh, heeft één jong. Uh, Eén ei is al meer dan een week geleden uitgekomen, die andere twee niet. Uh, ja, waarschijnlijk blijven bij dit ene jong, want nu zit er wel heel veel tijd tussen. En we hebben ook al gezien op de webcam dat de, het merelvrouwtje één ei mee naar buiten neemt. Dat ei is dan waarschijnlijk al stuk gegaan, leeggelopen. Dat ei, die, die schaal die plakt aan haar veren, ze neemt hem mee naar buiten en... Ja, het ei. De, de, de schaal verdwijnt. Dus het blijft waarschijnlijk bij één jong. Maar dat blijven we natuurlijk volgen op beleefdelente.nl De rag Stoptime van de Amerikaanse componist Scott Joplin... uitgevoerd door fluitist Peter Lucas Graaf en pianist Gerard Wies. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De wijde Beekjuffer en de grote keizerlibel... genoten afgelopen week van het mooie weer. En de eerste Moeraspirea komt nu in bloei. Het eerste koolwitje heeft zich echter nog niet laten zien... En misschien wat minder leuk, eerstelingen nieuws. Het seizoen van de eikenprocessierups is begonnen. Overal in Nederland worden er nesten gemeld. Rond deze tijd krijgen de rupsen hun verraderlijke brandharen. En dat is dus oppassen geblazen. Geen eikenprocessierupsen op de Venolijn 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin Terweer in Wassenaar. Dinsdag waren er vijf ooievaars boven de tuin. Ook de drie jongen maakten dankbaar gebruik van de thermiek. Zonder één vleugelslag gingen ze hoger en hoger. Machtig om te zien. Hallo, met Kokkie Bakhuizen uit Middelburg. Ik was aan het fietsen naar de begraafplaats in nieuwe sint joosland en toen ik daar kwam, heb ik iets heel bijzonders gezien. Ik ben nu bijna 60 jaar en ik heb voor het eerst van mijn leven een koninginnenpage gezien. Daar op die begraafplaats, op een zonnige plek, fladderde die heen en weer. Met Mona er in Lochem. Terwijl ik op tweede Pinksterdag aan het ontbijt zit, scheert er ineens een helikopter door de tuin. Een libelle. Met een gidsje in de hand kan ik haar determineren als een vrouwtje plotbuik. Met Bertus van der Kolk. Deze week bleek dat de ringslangenpopulatie op de IVN-tuin in Reden. de strenge winterperiode goed is doorgekomen. Er zijn tegelijkertijd drie slangen gezien. Waaronder een vrouwtje van ruim 1 meter. dat volgens een deskundige vol zat met eieren. Hallo, hallo. Dit is de heer Buijs uit Nijmegen. op dinsdag 29 mei. De eerste bloemetjes van de Oestinische Kerst in bloei. De eerste witte klokken van de Campanula persicifolia. De eerste bloemetjes van de karthuizer anjer En ook de vlomis heeft zijn eerste gele lipbloemen laten ontluiken. Met Willy Brodus in de beeld. Het is weer wat fris. Maar de afgelopen week met deze warmte... hebben we een explosie van bloeiende planten gezien. Maar ik geef alleen maar door de bloeiende acacia's... en de witte klaver... Want dat geeft met de zwarme weer heel veel nectar voor de honingbijen. Heerlijk. Hallo, u spreekt met Helga Brugink uit Westendorp. We hebben in onze balnotenboom daar hebben we een kast hangen voor de steenuilen. En er zijn vijf pulletjes geboren een week geleden. Met Tini de Leeuw uit Eindhoven. Op mijn balkon op de elfde etage zit een kwikstaartje te boren. op vijf eitjes. In een bloempot met een plumbago. De plant geef ik water als ze even niet op het nest zit. De eitjes zijn vanaf zondag gelegd elke dag in. S'morgens tussen half zes en kwart over zes. Vanuit mijn bed heb ik daar heel mooi zicht op. Het is zo leuk om dit te zien. Dag. Ja, de fenolijn blijft toch altijd prachtig. En als wij de fenolijn afluisteren, ons antwoordapparaat... dan doen we altijd ons best om te, te luisteren en te raden... wat voor muziek weer die Broders uh, op de achtergrond draait. Uh, en de een zegt dan ja, Radio 4. En de ander zegt nee, Engelse volksliederen, cd... En we komen er niet uit. Als u dat nou kunt... U kunt trouwens op onze totaal vernieuwde website... uiteraard al onze televisie- en radio-uitzendingen terugluisteren. Als u dit nou terugluistert en ons kunt vertellen... welke muziek vaten we die borders eruit, Nou, dan wint u een mooie, een mooie cd. Goed, blijft u uh, de komende week goed opletten in de natuur. Uh, goed opletten op de eerste zomerbloeiers. Bijvoorbeeld het Groot Kaasjeskruid komt eraan. De Andoorn en het Sint-Janskruid. En blijft u bellen. 035 671 338 Hans Weijers is uh, sinds een half jaar voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze week is hij in die hoedanigheid voor het eerst naar buiten getreden. De oud-minister van Economische Zaken hield een speech op het voorjaarsforum van Natuurmonumenten... dat onder zijn voorzitterschap een nieuwe koers gaat varen. In de krant sprak Weijers zich uit tegen beleidsnota's... en zei dat hij zich niet druk kan maken over de korenwolf. Alle reden dus om hem eens te vragen naar die nieuwe koers van Natuurmonumenten. Henny Radstaak sprak met hem. We moeten minder met onze neus naar de centrale overheid... en naar de beleidsnota's en vreselijke woorden als ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. We moeten weer terug naar die prachtige natuur waar alles om gaat. We moeten terug naar de burger. Meer nog, die moeten we meer activeren, meer betrekken. Moeten we delen in de verwondering en de bewondering voor die natuur. Maar die natuur is wel gekomen dankzij dat rare woord ecologische hoofdstructuur. Ja, we nemen er ook geen afstand van. We zijn blij wat er is bereikt... Maar nieuwe tijden vragen nieuwe aanpakken. U zei in een interview voor de krant... Uh, ik kan me niet opwinnen over de Korenwolf. <güls> ik denk dat... Jacques P. een van de grondleggers van Natuurmonumenten... u uh, vermalend zou hebben toegesproken. Dat zou best kunnen. En, maar ik, ben, ik heb de neiging om vrij eerlijk te zijn. Ik kan me inderdaad niet opwinden over de, uh, de korenwolf. Wellicht is het zo dat als het slecht gaat met de korenwolf... dat daar ook een heel systeem van afhankelijk is. Het is een symbool natuurlijk, die korenwolf... voor de teruggang in de biodiversiteit die alsmaar nog ja. voortduurt. Ja, en, en uh, het, wat ik gezegd heb is eigenlijk het volgende. Je moet prioriteiten stellen... En eh, als de korenwolf op een paar kilometer in, in Duitsland wel door blijft leven... en dan misschien in één gebied niet, dan vind ik dat wel jammer. Eh, maar soms moet je compromissen sluiten. Soms moet je een stukje weg aanleggen. Want ik ben net zoals veel Nederlanders die van de natuur houden... verplaats ik mij af en toe ook met een auto. Maar dan heb je wegen voor nodig. Dus soms moet je compromissen sluiten. En ik heb gezegd, ja, dan kan dat soms de consequentie zijn... Waarbij natuurlijk vanuit natuurbescherming de plicht is om heel goed te kijken of je dat, en dat is het allerbelangrijkste of je niet kunt het een kunt bereiken zonder dat je het andere opoffert. En er zijn heel veel voorbeelden waarbij je door wegen wat anders aan te leggen... Zo een tunneltje te maken of wat dan ook. Ja, maar die blanke daar heeft uw directeur zich de afgelopen jaren enorm druk om gemaakt. Ja, maar ik zeg ook dus niet het is free for all. Dat is absoluut niet wat ik gezegd heb. Ik heb alleen gezegd, je moet ook, moet ook vanuit de natuurbeschermingswereld... moeten we, ons, moeten we reëel zijn en ons, ons, um, begrijpen dat er soms compromissen gesloten moeten worden... Uh, omdat er ook andere behoeften zijn in onze samenleving. En daarbij hebben wij de plicht om niet alleen maar onze hakken in het zand te zetten... maar om creatief te zijn en kijken of we niet het een kunnen en het ander niet te laten. En dat is eigenlijk wat ik heb proberen te zeggen. En dan hoop ik van harte dat de korenwolf toch ook overleeft. Toch wel? Toch wel. De London Mozart Player speelde van uh, François-Joseph Gossec het derde deel Presto uit de Symfonie in groot. Nog even in het theaterfestival Oerel op Terschelling barst weer los. Ik heb uh, mijn tandenborstel in een schone ombroek al gepakt. Want dat wordt weer mooi daar op Terschelling. Een van de producties die te zien zal zijn is De Meeuwen van Tinbergen... van theatergroep Cowboy bij Nacht... Het stuk is gebaseerd op het beroemde onderzoek van bioloog Nico Tinbergen naar het gedrag van meeuwenkuikens. Tinbergen liet zien dat niet alleen kuikens, maar ook mensen worden gestuurd door zogenaamde supernormale prikkels. Boswachter Jan Zorgdrager was nog een klein ventje toen Tinbergen zijn onderzoek deed op de Terschellingse Bosplaat. Maar hij weet het nog precies. Janet Paramoor gaat met hem en theatermaker Arnold Hogewerf op zoek naar de meeuwen van Tinbergen. Zijn dat de meeuwen, Jan? Stipjes, dat zijn de zilvermeeuwen. En dit is het gebied waar Nico Tinbergen zijn onderzoek deed, in 1947? Ja. En dan moet ik je voorstellen dat die man te voet hier naartoe kwam. Er was geen dienstauto, er was geen fiets. En hij werd dan begeleid door eigenlijk hele prille vogelwachters. Mijn vader was hier in 1946 voor het eerst, dus dan kan je nagaan. Ja, als er dan zo'n professor kwam, stond iedereen in de houding natuurlijk. Want... Dat is een hele belevenis, hè? Die man wist het. En dan zat zo'n man uren op knieën. En dan verveelde hij we ons al lang. Maar ja, dat was dan zeg maar de spanning van het onderzoek. Met plankjes, met rode stippen? Onder andere, het ene leek helemaal niet op een meeuw. Ik zei, nou, die hou je toch niet voor de gek. Maar uh, blijkbaar wel. Nou, klopt loop hier natuurlijk niet alleen met Jan, maar ook met Arnold, Hogewerf. Ja. Jij bent bezig met een kunstproject en dat heet de meeuwen van Tinbergen. Ja, dat experiment heette letterlijk over de functie van de rode vlek op de snavel van de zilvermeeuw. En wat hij eigenlijk deed, was dus een onderzoek doen naar uh, instinctmatig gedrag van uh, meeuwenkuikers die net uit het ei kwamen. Want die pikken dus tegen de rode vlek op de snavel van uh, de oudermeeuw. Dat hebben ze dus niet geleerd. Dat hebben ze dus niet geleerd inderdaad. En dat was precies wat Tinbergen eh, heel erg interesseerde. Van Wat is nu echt instinctmatig gedrag? Het is een theaterproject. Jullie ja. gaan Timbergen naspelen of zo? Nou, naspelen niet helemaal. We gaan dat experiment wellicht... Uh, Ik hoor wel. ze al, hè? Ja, we horen ze al, ja. ja. Ze zien ons aankomen, natuurlijk. <laughs> ja. Nee, het experiment staat helemaal centraal. We gaan niet uh, Nico Timbergen naspelen. We gaan veel meer uh, uit van wat de invloed van zijn gedachten... goed tegenwoordig nog kan hebben, eigenlijk. En dan vooral ook op menselijk gedrag. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen... zeg maar, dat mensen ook gevoelig zijn voor supernormale prikkels. Dat is dus de prikkel van... Die vlekken? Ja, alleen wat Timbergen... Dat hebben we inderdaad nog niet gezegd. Wat hij dus vooral deed, was die meeuw eigenlijk foppen. Door ze met allerlei uitgeknipte meeuwenkoppen... boven een uh, net uitgekomen kuikentje te houden. Ja. Hij deed bijvoorbeeld uh, allerlei variaties. Hij maakte de vlek groter. Of hij maakte de rode vlek een andere kleur. De, de, de kleur rood en het contrast en een uh -huh. spitse snavel... dat zijn gewoon prikkels waardoor die automatisch gaat pikken tegen die vlek, waardoor de moeder of vader uh, voedsel uitbraakt. En dat kan net dat... zo goed een stokje met een rode vlek zijn. Nou, dat was dus het, uh, het ding, ja. Uiteindelijk ja. Kwam het, had hij een stokje met een rood-wit streeppatroon. Uh, Heel mm -hmm. spits het gerucht gaat dat het de brein haalt van zijn vrouw is. <laughs> ja. Nou, die werkte het allersterkst. Waarom stoppen we hier? Als we een dag verder doorlopen, dan gaan ze allemaal de lucht in. Ja, wat nog gepaard, mensen en dieren. Er moet ook een prikkel zijn van genegenheid... Ze hebben geen grimas, ze hebben geen handen, maar toch begrijpen ze van elkaar wat ze van elkaar willen. Misschien rook ze lekker, want zo schijnt het bij mensen te werken, hè? bij partnerkeuze. Ja, al is geur wel echt zo chemisch bijna, dat, je, dat het misschien een beetje erbuiten valt. Maar ja, van de andere kant, het is wel een iets wat zo'n sterke werking heeft, waardoor je er bijna geen weerstand aan kan bieden. En dat past dan wel weer bij zoiets als ja, dat je instinctmatig gedraagt naar iets wat buiten jezelf plaatsvindt. Ja. Nou, doe ik graag een beetje lippenstift op. Maar dat is ook een supernormale prikkel, hè? Ja, zeker. Dat is zeker een supernormale prikkel. Rode lippen zijn altijd roze rood Maar mm -hmm. zodra je die prikkel versterkt, dan wordt de werking daarvan sterker. Is dat een ja, het, het je... van gezond zijn? helder rode lippen, een blosje? Ja, ook Nou, nou en natuurlijk... dat, dat zou een ideale moeder voor mijn kinderen zijn. <laughs> Precies. Ja, nee, maar dat, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ja, hoe het eruitziet... vitaler het eruit ziet, hoe beter inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat zijn hele duidelijke natuurlijk, omdat het visuele prikkels zijn. Wat is er, Jan? Het model. Het model. Ja, een mooie ronde schouders, een smalle taai, brede heup. Zodat ze goed wat van Volgens mij is voor jou de hele wereld één supernormale prikkel. Als ik jou <gij> ja, zo. Het is wel een goede, Want als je denkt, het is een goed voorbeeld. Want als je denkt aan een, uh, je hebt een BH, maar je hebt ook een push-up BH. Ja, ja, ja. Waarom zijn push-up BH's dan nog weer extra uh, populair? Ja. Je kan het nog verder trekken door uh, bijvoorbeeld ook op voedselgebied uh, te denken. Er gaat steeds meer wetenschap, richt zich daarop. Van hoe, in hoeverre is het nou zo dat wij zo. Uh, Vatbaar zijn om, om steeds maar van dat junkfood uh, mm -hmm. te eten. En waarom is vetzucht zo'n groot probleem ja, tegenwoordig? Het is overal, hè? Ik bedoel, stap maar een trein in of een bus of loop ja, door de stad. Overal het wordt, uh, wordt het je bijna opgedrongen. Ja. McDonald's. Wat allemaal. voor kleuren zijn dat? Ja, rood. En geel. Dat is natuurlijk uh, overduidelijk. Het is wel grappig. Het is snel van de meeuw, rood en geel. Ja, goh. <laughs> Kijk. Daar heb je hem al. Ja, daardoor uh, kun je aannemen dat, dat de mens zijn instincten dus uh, in die zin niet zozeer in de hand heeft. De vrije keuze is een relatief, zeg maar. Vrije ja. wil is een relatief. En ja, dat willen wij eigenlijk niet aan, hè? Dat willen wij eigenlijk niet aan, nee. Nee, nee het is nee. een uh, niet zo populaire uh, conclusie of zo. En ja. Timberg heeft daar zelf op het einde van zijn carrière ook heel erg uh, mee te dealen gehad. Hij heeft wel wat, wat ideeën op mensen geprojecteerd, maar hij is eigenlijk... Uh, dat is hem niet echt in dank afgenomen. Dat is een tijd uh, vooruit eigenlijk, hè? Vind ik wel, ja. ja. Hij was een heel uh, visionair uh, wetenschapper. Ze zijn vrij rustig, hè, nu? Ja, nu nog wel. Ze zijn mensen gewend. We gaan een klein beetje dichterbij. en Dan kunnen we ook horen hoe misbaas ze maken als er alarm is. Okay. Ze loeien, ze blaffen, ze miauwen, ze krijzen. Echt? Jazeker weten. Blaffen en miauwen? Ja. Maar hoe klinkt dat dan, op blaffen? Zullen we er naartoe lopen, dan kunnen we het even oh, okay. horen. Ja, wacht even, want Arnold, jij wil hier ook geluidsopnames maken, hè? Ja, geluid. meteen aan het voorbereiden. Precies. Ik dacht, deze kans moet ik niet laten lopen. Nee, want wat ga je met het geluid doen? Nou, ik wil deze geluiden heel erg gebruiken... om eigenlijk de basis voor de muziek van de voorstelling mee te maken. Dat zal heel erg bewerkt geluid zijn, maar ook letterlijk het geluid van de meeuw. Hoeveel verschillende soorten geluiden maken meeuwen, Jan? Nou, wel, wel zes. Ze blaffen, ze miauwen, ze piepen... Ze klagen. Help! En ik weet ook het geluid. Als ze eieren hebben, dan loop je hier in het veld. Af, af, af, af, af, af. Dat dat er eieren zijn. Dat is gewoon... En dit? Wat was dit? Dit is communicatie. Gewoon veruit roepen. Ik ben er weer. In het voorjaar dan zit hij al op zijn stek. Clia moet nog komen. En zodra ze elkaar zien, dat zou ik hem moeten zien, is aandoenlijk. Ze gaan elkaar helemaal te buiten. Echt waar? Hij gooit de kop tussen de poten. En dan staat hij echt te jubelen van klia, klia, klia, klia, klia. En dan doet zij mee. En het is werkelijk bijna menselijk. En dan zitten ze maar aan elkaar te vrunneken. En hij raakt in vervoering. Hij braakt een zeester op. Of misschien wel een luier of weet ik wat. En dan krijgt zij aangeboden. En dat verbindt weer de band van vorig jaar. Nou, we hebben nu al heel veel geluiden gehoord veel, ja. Maar ja. ik heb ook Nico gehoord. Klia, klia, klia, klia, klia. En dat is natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen, die naam. Die heeft hij natuurlijk tot vele toe aangehoord boven hem in, in dat onderzoek. Ja, en dat kennen de mensen vooral, hè? die Klia-roep. Ja, toch? en Klia, zo heette ja, die, dat, dat stel mee, hoor. Ja. En ook die tekeningen die erbij bij de Zo'n so 7 kaart met één zieke meeuw op een boom. En ja, eigenlijk de hele sfeer zoals hij die pakte. Uit die kolonie, ja, die, hebben ze, die heeft hij opgeschreven. Kleine mantel, gele pootjes, donkere vleugels... en precies op hetzelfde plekje als de zilver een rode lippenstift op zijn onderlid. Ik ga lippenstift lippenstiftig bijwerken. <laughs> ja, doe dat. En daar ging Jeanette Paramoor met Jan Zorgdrager de bosplat op. De voorstelling De Meeuw van Timbergen is straks te zien op Theaterfestival Oerol... vanaf 15 juni op Terschelling. Behalve theater is er ook een tentoonstelling, een serie theatrale lezingen en een excursie. Meer hierover is te lezen op onze gloednieuwe website... komt dat zien, komt dat zien, vroegevogels.vara.nl. Die lieten we eens even mooi uitklinken. Pianist Harvard Kimse speelde de Bjurken, de berg uit de Five Pieces Opus 75, bijgenaamd De Bomen van de Finse componist Jan Sibelius. Dit is het Vroege Vogels Nieuwsoverzicht. Voorlopig komt er geen Blankenburg-tunnel. Sterker nog, misschien komt hij er wel nooit. Dat is goed nieuws voor de natuur van Midden-Delfland... en de bewoners van Maasluis en Vlaardingen. De aanleg van de tunnel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. En het besluit is vooruitgeschoven tot na de verkiezingen. Voorlopig ook opluchting bij natuurmonumenten... en de lokale stichting Groeiend Verzet... die veel actie hebben gevoerd tegen de aanleg van de Blankenburg-tunnel... en de bijbehorende vierbaans snelweg. Komt van dat uitstel uiteindelijk ook afgelopen. Afstel, Remy Poppen van de stichting Groeiend Verzet. De kans dat afstel wordt is niet uitgesloten. En er komt straks een nieuwe Tweede Kamer en dus ook een nieuwe regering. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat er geen meerderheid voor de Blankenburg Tunnel meer is. Hè? Niet alleen die tunnel, maar ook de asfaltwegen dwars door ons laatste stukje recreatief groen wat we nog hebben. Er is heel veel actie gevoerd hè, tegen de tunnel. Uh, door jullie, door het Groeiend Verzet, maar ook door natuurmonumenten. Ja. Heeft voeren zin? Actie helpt. Want... Ik denk dat dat toch wel een belangrijke reden is geweest... waarom we nu een meerderheid in de Kamer hebben in ieder geval... om die tunnel voorlopig maar uh, controversieel te verklaren, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat uh, ze niks meer mogen doen voor het een nieuwe regering is. En zoals je weet, komen uh, bepaalde plannen vroeg of laat toch weer die bureaula uit. Uh, blijven jullie er bovenop zitten? Uh, we blijven alert. Maar voorlopig is het een uh, gigantische uh, overwinning... en is het einde van die uh, blankenburg tunnel wel in zicht... De motorzaak. IKEA gebruikt voor haar producten hout uit Russische oerbossen. En dat is allesbehalve duurzaam. Dit stellen Zweedse en Russische milieuorganisaties in een rapport over de meubelgigant. Zo blijkt dat een dochter van IKEA, het bedrijf Swetwood, jaarlijks zo'n 560 hectare aan eeuwenoud bos kapt in het noorden van Rusland. Dat zijn bij elkaar meer dan duizend voetbalvelden, u weet, bossen. Zetten we altijd neer in voetbalvelden. Duizend voetbalvelden. Volgens de milieuorganisaties met enorme gevolgen eh, voor het plaatselijke ecosysteem. Het is een opmerkelijk verhaal, want juist IKEA had jarenlang de slogan We Love Wood. Daarmee wil ze aangeven dat ze alleen gebruik maakt van hout... dat op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier is geproduceerd. Ook opmerkelijk is dat het gekapte oerhout gewoon met een FSC-sticker wordt verkocht. De meubelgigant is zich van geen kwaad bewust... en zegt duurzaam bosbeheer juist erg belangrijk te vinden. Een kringloopbericht. Als het aan de fracties van GroenLinks en de PvdA in de gemeente Groningen ligt... wordt alle hondenpoep voortaan gebruikt om energie mee op te wekken. Zo zouden er speciale afvalbakken moeten komen... met een buis die uitkomt op het riool. De gemeentelijke waterzuivering kan vervolgens energie uit de uitwerpselen halen. Biogas dus. Leeuwarden heeft al zo'n opvangsysteem en maakt met jaarlijks zo'n 64 ton hondenpoep genoeg gas om één huishouden een jaar lang van energie te voorzien. Eén huishouden? Is dat niet wat weinig? Vragen we aan het Groningse GroenLinks-raadslid Chris van der Veen. Ja, je zou kunnen zeggen dat het inderdaad wel een beetje weinig is, maar volgens ons... Uh, zit duurzaamheid maar ook echt in kleine dingen. En uh, wij zijn ook twee keer zo groot als uh, uh, Leeuwarden. Dus wellicht dat we voor twee huishoudens een jaar lang energie kunnen uh, winnen. En wellicht uh, kunnen ook uh, de uitwerpselen van mensen uh, nog heel veel energie bevatten. Um, dus ik wacht heel graag het onderzoek af. En is de volgende stap dan koeienpoep, kippenpoep? Ja, wie weet. Ik, uh, ik hou alle opties open, maar laten we het eerst bij de hondenpoep houden. Dat is wel een heel grote ergernis ook van heel veel mensen uit de stad Groningen. En ik denk dat we daar al een heel eind mee kunnen komen. En wanneer zou het systeem kunnen gaan werken? Uh, ik hoop volgend jaar, eind van het jaar, krijgen we het onderzoek van het college. En uh, nou ja, wellicht kunnen we daar dan al een besluit uh, over nemen. De zee. Het gaat. Het gaat bijzonder goed met de Amerikaanse zwaardschede in de Waddenzee. Dat blijkt uit onderzoek van het NIOS op Tessel. Het schelpdier is de afgelopen decennia in aantal explosief gegroeid. De Amerikaanse zwaardschede werd 30 jaar geleden voor het eerst ontdekt in de Waddenzee. Toen het, waarschijnlijk via het ballastwater van schepen, de oversteek van de Atlantische Oceaan maakte. De populaire naam van het diertje is scheermesje. Het is een langwerpige schelp en kan tot ongeveer 20 centimeter groot worden. De Gedijen het best in de overgangszone tussen droogvallende watplaten en de permanent onder blijvende geulen. Volgens de Nieuwsonderzoekers is de explosieve groei van de schermesjes mogelijk. Een mogelijk ook goed nieuws voor schelpdieretende watvogels, als de scholexter en de eidereend. Die hebben het al jaren erg moeilijk, met name door overbevissing en het verdwijnen van de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee. Dieren in het nieuws. Dat vogels afstammen van gevederde dinosaurussen, dat was al bekend. Maar hoe ze dat precies hebben gedaan, dat afstammen, nou, dat was dan weer niet bekend. Het antwoord is nu door kinderlijke trekjes van de dino te behouden. Zoals grote oogkassen, een plat gezicht en een ruim schedeldak. Misschien had de eerste vogel wel een groot brein nodig voor een goede Oog-vleugelcoördinatie, denken onderzoekers van de Harvard Universiteit. Dat vogelkopjes precies lijken op de schedels van jonge dinosaurussen... wordt ook wel pedomorfisme genoemd. Zoals honden ook op wolvenwelpjes lijken en mensen op babychimpansees. Een opmerkelijk verschil met de dinoschedel is de snavel... die wel doorgroeide bij de vogel. Maar dat is ook wel handig als je klauwen vleugels zijn geworden. <middels>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 De muzieksamensteller Renald Ruiter heeft voor vandaag bijzonder mooie muziek eh, bij elkaar gevogeld. vinden wij hier zo bij elkaar zittend in het kapitaal. Eh, dit was Rien du ciel et des planètes uit de kantate La figure humaine van de Franse componist Francis Poulenc. Uitgevoerd in het arrangement, <laughs> arrangement door de twaalf cellisten van de Berliner Philharmonica. Hoe maak je op een uh, duurzame manier een film... Dat hebben zes filmproducenten zich het afgelopen jaar afgevraagd. Ze hebben zich daarover gebogen. Hun opdracht was om een korte fictiefilm te maken... op een zo duurzaam mogelijke wijze. De Green Filmmaking Competition. Vrijdagavond werden alle films vertoond in AI, het gloednieuwe filminstituut in Amsterdam. En daar maakte actrice Tekla Reuten ook de winnaar van de competitie bekend. Henny Radstaak nestelde zich in een bioscoopstoel. Planten ademen zuurstof, net zoals wij. En ze scheiden water en koolstofdioxide uit. Leven! Guy Logger van de organisatie van de Green Filmmaking Competition. Wat vind je van, van de inzet van, van de makers van deze zes korte films? Ik ben ongelooflijk trots op deze makers. Toen we ze geselecteerd hadden in november... toen hebben ze allemaal uitgenodigd en voor een delegatie van de jury gezet. En dan moesten ze vertellen hoe ze het dan gingen doen. En toen zag je daar zes teams die wel ambitieus waren... maar die toch ook een beetje zoiets hadden we... Ja... Nou ja, je kan gewoon natuurlijk uh, een beetje vegetarisch eten en je kan op je energie gaan letten. Ik kwam heel erg met wat een aantal duurzaamheidsexperts uh, 1.0 oplossingen noemden. En uh, dat, ja, dat, daar hadden we toch zoiets van, ja, dat, het moet wel iets meer worden. Dames en heren, de Green Filmmaker of the Year 2012 is geworden... Leven van Anjelle Webster en Trent van NFI Collective. Anjelle Webster, regisseur van de winnende groene film. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Leven, vertel even aan de luisteraars van Vroege Vogels waar die film over gaat. De film gaat over een biologieleraar, Herman, voor wie leven en dood een mechanisch proces is. Het zijn formules in zijn hoofd. Hij, heeft een, hij leidt een eenzaam bestaan en elk weekend eet hij bij zijn ouders. En opeens zo'n zondagmiddag etentje valt zijn moeder dood neer en beseft hij hij moet voor zijn vader gaan zorgen. Hij eet elke dag pizza, dus hij kookt pizza's, maar zijn vader eet niet. En langzaam ontwikkelt hij zich om voor zijn vader te kunnen zorgen, leert hij koken. En met dat leren koken en inkopen doen in de groentewinkel, wordt zijn leven rijker, gaat hij van het leven genieten... En uh, gaat hij meer, met meer passie lesgeven. En uiteindelijk heeft hij dan ook door wat, waarom zijn vader nog steeds niet eet. Die, omdat hij zijn grote liefde in zijn leven mist. En uiteindelijk helpt hij zijn vader een handje om dat leven te verlaten. Door een uh, bijzondere maaltijd te bereiden. Dezelfde die zijn moeder had gemaakt toen zij doodging. Maar dan nu met hele speciale champignons. Hoe is het voor een regisseur om op een duurzame manier een film te draaien? We hebben zonder licht gedraaid en soms hadden we echt geluk met de zon, die, uh, dus, dus zonder lampen. Soms scheen de zon zo mooi naar binnen op de locatie dat het had geen enkele lamp kunnen overtreffen. Ik zie dat niet in die film, nee? dat die duurzaam gemaakt is. Nee, dat is een goed teken, denk ik, ja? toch? Ja, het is de bedoeling om de industrie ook groener te maken, dat je dat dus uiteindelijk dan ook niet gaat zien. besproken in de klas. maar nu zien we het in het echt. Het gaat over de familie van de abonnieten. Ik ken u dat zijn de maar ook De producent van uh, Leven, de ja. winnende film, Trent. Wat is nou het meest bijzondere wat, wat jou aanspreekt? Toen je in, ging verdiepen in, in duurzaamheid, dat je dacht: van ja, waarom doen we dit niet eigenlijk al jarenlang zo? Nou, precies dat, wat je nu zegt. Ja, ja eigenlijk zijn we, we zijn natuurlijk met film, het is een fantastisch medium. Maar tegelijkertijd is het ook best wel een wegwerpproduct. Is het ben... vervuilend? Nou, het is heel vervuilend. Ik, ik merkte ook van. Uh, omdat je er op een gegeven moment over gaat nadenken. Nou ja, bijvoorbeeld over de afval. We staan elke dag dan met uh, 20, 30 man op de set. En dan heb je heel veel afval. En ik weet nog dat de allereerste draaidag die we hadden van die korte film. stond ik aan het einde met een halve zak vuil. Gewoon afval aan het einde. En ik werd daar zo gelukkig van. Nou ja, dat is natuurlijk heel. Uh... Dank je wel. <laughs> dat is natuurlijk. Dank heel... Even een drankje, om, om het te vieren, met een aardbeidje, <laughs> met een strawberry. Uh, nee, ja, dat, is, dat is dan heel leuk om erachter te komen, dat je zo gelukkig wordt. Maar waar je ook heel gelukkig van wordt, is als de crew de discussie erover heeft, over het groen produceren. En ik hoop dan dat natuurlijk die hele crew en cast, dat iedereen die eraan meegedaan heeft, dat die gewoon stukjes van deze film gaat meenemen in zijn persoonlijke leven. En ik denk dat we dan de goede kant op gaan. Dat het overslaat. je, ben, ja, je, je, je bent toch een beetje aan het opvoeden ook. <laughs> In de jury van de Green Filmmaking Competition... ook een bekende naam uit de natuurwereld. Louise Vet, directeur van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek. Dan zie je die zes korte films. Ja. En dan kijk je met een, een, een duurzaamheidsoog naar de nee, nee, film. Nee. Nee? nee, zo gaat dat helemaal niet. Zij, zij moesten eerst uh, opschrijven uh, nou, het script. Uh, een heel businessplan, een heel duurzaamheidsplan. Uh, en wij hebben dus met die hele jury beoordeeld op... Uh, het script, de manier waarop ze hem gingen maken... maar vooral dus de duurzame kanten achter. En dat gaat over heel veel categorieën. Energiegebruik, de catering, de manier waarop ze zich transporteren. De, ja, de, eigenlijk alle aspecten die je, die je kan bedenken. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat je ook van die mooie oplossingen ziet. Van bijvoorbeeld energie die niet meer door een aggregaat hoeft te worden geproduceerd... maar door een mobiele zonnepanelen set... Een uitdaging voor de hele filmindustrie. Ja, absoluut, absoluut. Het is helemaal geen onmogelijkheid. Het is altijd een uitdaging. Dus ik ben er heel blij mee. Volgend jaar misschien een groen kalf in plaats van een gouden. Ja, het groene kalf volgend jaar. Zou wel mooi zijn, hè? Ja. Het groene kalf, we kijken er naar uit. Uh, begint al een beetje vertrouwd te raken. Uh, ergens tussen 9 en 10 draaien we één Nederlandstalig lied... Over natuur of milieu. Uh, suggesties zijn zeer welkom. We hebben zelf ook wel een lijstje met meer dan 100 liedjes. En daarop staat onder meer Kees Storm. Misschien niet de allerbekendste Nederlandse tekstschrijver... maar wel één van de beste en één van de leukste. Kees Storm componeerde en schreef een lied over de wandeling... met zijn wel heel speciale huisdier. Het heet Ommetje. Er brandt lang geen licht meer bij de buren Als ik thuis kom is het stil op straat De hele buurt slaapt om die tijd al uren Niemand die nog bezig is zo laat Maar zelfs wanneer ik best een beetje moe ben Van lange dagen en van slaaptekort En aan een welverdiende nachtrust toe ben mij maakt het niet uit hoe laat het wordt, al moet ik s morgens weer vroeg uit bed. Ik maak voor ik mijn wekkertje zet en geel een op mijn slaapbankje rol. Eerst een ommetje, een ommetje met mijn mol, een ommetje met mijn mol. Ik maak echt iedere nacht een ommetje met mijn mol. Terwijl die brave me wacht schep ik met de wormen die ik voor mijn molletje mee heb gebracht. Zo kom het je lekker vol. Als ik de trap kom opgelopen en als ik dan de voordeur openmaak, is hij al langs een bloempot uitgekropen en pakt hij het riempje van de haak. Buiten rent hij altijd eerst een stukje en is hij eenmaal lekker uitgedraafd, Passeert hij altijd even voor een drukje dat hij keurig meters diep begraaft. Als in de stad ieder drankhuis sluit, en binnen gaan alle lichten uit. En iedereen kruipt onder de wol, maak ik een ommetje, een ommetje met mijn mol, een ommetje met mijn mol. Met dat gezellige beest, een ommetje met mijn mol. Vanavond is het weer feest, vanavond aansteek ik, want hij is pas namelijk jarig geweest. Een blommetje in zijn hol. Ja, is dat veel goed muziek of niet? Kees Toorn met een ommetje, met zijn mol. Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat er um, dat in het Braziliaanse Rio de Janeiro een uh, Verenigde natie conferentie werd gehouden die voor de biodiversiteit en het klimaat van groot belang was. En nog steeds is Rio 92, is nog steeds een begrip. Deze 66 europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi is speciaal rapporteur biodiversiteit en reisde over twee weken als Europees. Um, ja, delegatie. Nou ja, daar hebben we het terug nog even op. We noemen het nog maar even de Europese delegatieleider naar Brazilië voor de nieuwe top. Gerben-Jan Gerbrandi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, even om, om dat maar even af te vinken. Die delegatie, er de zou een officiële delegatie zijn. En toen was er een heleboel gedoe over te dure hotelkamers. En uh, nu heeft Brazilië zich geloof ik zijn, zijn leven gebeterd in die hotelkamers iets goedkoper gemaakt. En nu gaat er toch een groep vanuit het Europees parlement naar, naar Rio. Top? We gaan hoe dan dat, ook met een groep parlementariërs naar Rio, Ja, ja. ja. ja. En u bent nog steeds uh, speciaal rapporteur biodiversiteit. Uh, ook nog even voor de duidelijkheid. Er zijn natuurlijk verschillende toppen. Hè. Wij, wij berichten natuurlijk heel vaak over invoege vogels. Je hebt de klimaattoppen, zoals we, Kyoto en Kopenhagen. En dit zijn de biodiversiteitstoppen. Ja, dit is en meer dit is een duurzaamheidstop in het ja. algemeen. En het is ook echt een overkoepelende top... die over, over alles gaat wat we uh, op duurzaamheidsgebied eigenlijk doen. En, het is niet alleen duurzaamheid, het is ook een, een, een soort armoedebestrijdingstop. Maar nou ja, luisteraars van Vroege Vogels weten dat die twee ook heel veel met elkaar te maken hebben. We kunnen armoede alleen maar uit de wereld uh, wegkrijgen als we dat op een duurzame manier proberen te doen. Ja. Die top van 92, waarom was die zo belangrijk? Kunt u dat in... In twee zinnen nog even neerzetten. Nou, ja, dat, dat is wel aardig. Uh, in 1987 kwam mevrouw Broendland, uh, oud-premier uh, van Noorwegen... met een uh, groot rapport namens de Verenigde Naties... waarin het begrip uh, duurzame ontwikkeling voor het eerst uh, werd gepresenteerd. En dat is in 1992 echt bekrachtigd. De wereld heeft toen het begrip duurzame ontwikkeling omarmd. En uh, het is wel relevant om je te realiseren dat van tevoren was er sceptisch over die top. En na afloop was men helemaal niet zo enthousiast over die top, over de resultaten. Een beetje vergelijkbaar met nu. En toch vinden wij het nu een historische top en heeft het heel veel teweeg gebracht. Juist door die bewustwording dat gewoon doorgaan op de, op de normale weg met de economie, dat dat niet de juiste weg ja. is. En behalve die bewustwording, wat waren toen de belangrijke punten? Nou, dat zat hem toch in het, in het begrip duurzame ontwikkeling. Um, en dat we de economie moesten vergroenen. In wezen gaan we dat nu weer doen. Een groene economie is weer een van de hoofdonderwerpen. Um, en daar, dat is in een agenda 21 gezet, dat ook in een lokale agenda. Dus over de hele wereld zijn ook lokale bestuurders zijn aan de slag gegaan met duurzaamheid. En dat heeft een enorme impuls gegeven voor het, ja toch vergroenen van de economie in de wereld. Maar heeft dat veel opgeleverd, behalve dat, we, dat, we, dat veel mensen ervan weten... en dat we ons bewust zijn? Maar is, is de wereld er ook beter van geworden? Nou, De wereld is daar zeker beter van geworden, alleen het was bij lange na niet genoeg. Want de economie is heel hard blijven groeien. En uh, ook niet altijd op een duurzame manier. Dus daarom is het heel goed dat we nu twintig jaar later... Uh, ons weer eens eventjes uh, onszelf wakker schudden... Um, om ons met elkaar te realiseren dat het niet voldoende was... en dat we dat echt nu een, een, een nog grotere impuls moeten geven. Ja. Daartussen is, is er nog een top geweest, uh, zo'n zo duurzaamheidstop. En daar zijn de millenniumdoelstellingen millennium uitgerold, toch? Ja, dat klopt. Daar mee te maken. dat klopt. En er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere toppen geweest. U zei zelf ook al klimaat. Uh, we hebben in 2010 ook een hele belangrijke biodiversiteitstop gehad in Nagoya, Japan... Dus er is wel een heleboel gebeurd in de tussentijd. Maar het is heel goed dat we met de hele wereld nu weer eens stilstaan... bij de ontwikkeling die de ja. economie doormaakt. Ja. Maar ik dacht ook heel even stilstaan bij wat het oplevert. Want uh, er wordt natuurlijk vaak cynisch over gedaan. En van nou, ze gaan weer met z'n allen. En, uh... 40.000 mensen showen daar weer een paar weken rond in al die conferentiezalen. En wat hebben we eraan? Maar die millennium doelstellingen ik, ik, ja, ik keek ze net nog even door. Er is natuurlijk heel veel niet gelukt, maar er is ook veel, uh, veel wel gelukt. Uh, als je kijkt naar de, de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, ziektebestrijding, uh, uh, kindersterfte... Ja, zijn we toch behoorlijk wat uh, uh, opgeschoten. Ja, absoluut. En waar we voor moeten oppassen... is dat we het niet een soort afvinkenlijstje maken... van er zouden zoveel mensen minder uh, in armoede uh, verkeren... en als we dat niet gehaald hebben, is dat slecht. Nee, je moet ook kijken wat die doelen uh, zelf voor, voor, uh, voor proces starten. Het worden doelen, die, die zijn niet uh, juridisch afdwingbaar of wat dan ook... maar ze brengen iets in gang. En alleen al de beweging naar die doelen is al zo positief... Dat dat, uh, daar hoef je de doelen zelf nog niet eens voor te bereiken. Maar de weg daar naartoe is al een hele goede. En dat geldt ook voor duurzaamheid. Ja, want ja. dingen gaan natuurlijk traag. Hè? De, de, de wereld verbetert of verander je niet in een dag. Maar dan is het toch goed om te zien dat er. Uh, nou ja, ar armoede bijvoorbeeld. Ik, ik, ik las hier van in 1990 leefden er rond 1,8 miljard mensen in armoede. Meer dan 40% van de wereldbevolking. En uh, dat is nu teruggebracht tot 27 procent. 2015 denkt men aan 23 procent. Het is nog steeds verschrikkelijk veel, maar het is uh, zowat gehalveerd ten opzichte van het moment dat we die doelen opstelden. Ja, absoluut. Op dat vlak doen we het helemaal niet slecht in de wereld. Ja. Wat, wat zijn nu uh, de komende weken de belangrijkste onderwerpen? Um, ja, er zijn eigenlijk twee hoofdonderwerpen. Eén is groene economie. Dat is echt het vergroenen van de economie. En het tweede is om het, ja, het institutionele kader, om het moeilijk te zeggen... om de, de Verenigde Naties op het gebied van natuur en milieu veel sterker te maken. En dat laatste is heel erg nodig. Want de Verenigde Naties is op milieu en natuurgebied... stelt het niet zo heel erg veel voor. Dat moet echt sterker worden. Ik maak zelf vaak de vergelijking met de Wereldhandelsorganisatie. We vinden blijkbaar als mensen vinden we vrijhandel veel belangrijker dan uh, de aarde zelf... Want op het gebied van vrijhandel hebben we een conflictenbeslechting. En dat hebben we op milieugebied eigenlijk niet. Nee. Dus dat moeten we veel sterker maken. Um, nou, hoe, dit... zo, hoe zou. Ik gelijk maar even door op dat tweede punt. Op het ja. eerste punt komen we dan zo. Maar hoe zou dat sterker gemaakt moeten worden? Nou, wat mij betreft gaan we echt naar een wereld waarin uh, mensen recht hebben op een groene en schone leefomgeving. Dat is zo belangrijk. Dat blijkt uit, uit alles weer. Kinderen moeten in een groene, schone leefomgeving kunnen, uh, kunnen opgroeien. En dat, dat is een mensenrecht. Net zo belangrijk als uh, schoon water of uh, een, een juridisch sterk kader. Noem maar op. En daar zullen we naartoe moeten. En dat moet uiteindelijk dus ook juridisch afdwingbaar zijn. Ik ja. vind, als D66er, dat uiteindelijk landen die veel te slecht omgaan met hun eigen natuur en milieu... maar ook uitstraling naar het buitenland, dat die daarop aangesproken moeten kunnen worden. Zoals we dat ook in een veiligheidsraad doen op het gebied van mensenrechten bijvoorbeeld. Dat moet ook op duurzaamheidsgebied, moet dat... Ontstaan. Ja, maar denkt u dan aan een soort veiligheidsraad of Groen Gerechtshof? Of, uh, wat, wat ja, uiteindelijk, uiteindelijk zullen we daar gewoon naartoe moeten. En dat is een lange weg. Uh, en soms word ik uitgelachen als ik met dat soort voorstellen kom. Maar uh, degene die voor het eerst voorstelde dat uh, de wereld überhaupt op die manier moest gaan samenwerken, werd ook al uitgelachen. Dus als we over twintig jaar zoiets hebben, dan ben ik heel blij dat ik vandaag die discussie gestart ben. Ja. En wat voor dingen zouden daar dan bijvoorbeeld plaatsvinden? Uh, wat, wat, voor, wat voor zaken zouden daar dan spelen? Nou, dat kunnen zaken zijn die nu met heel veel moeite... zo heel af en toe via nationaal recht tot stand komen. Dus dat kunnen bedrijven zijn die zich misdragen ergens. Maar dat kunnen ook nationale regeringen zijn... die met de pet gooien naar, uh, naar eigen natuur en, uh, en milieubeleid. Ja, en die zouden daar ter verantwoording worden? Die gaan. zouden, ja. uh, net zoals iemand als Mugabe uh, voor een gerechtshof kan komen... Uh, moet dat straks... ook. Kunnen op het gebied van milieu ja. en natuur. En dan het eerste punt: een groene duurzame economie. Ja, en dat, wereldwijd. Dat is heel helder. Kijk, ik kom al met twee cijfers. We, we groeien van 7 naar 9 miljard mensen op de wereld. En we gaan van 1,5 miljard naar 3 miljard mensen met een middeninkomen. Met het consumptiepatroon wat daarmee uh, samenvalt. En als we dat allemaal voor elkaar willen krijgen... dan zullen we op de huidige weg drie planeten nodig hebben. Die hebben we niet. Dus we zullen onze economie moeten verduurzamen. Dat kan niet anders. Ja. En dat is die groene economie. We onderbreken dit gesprek heel even. We gaan even terug naar de studio in Hilfsen, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A7, de Groningen-Windschoten, komt u daar een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7, Groningen-Windschoten, dan komt u daar een spookrijder tegen. Um, vergroenen van de economie, uh, de duurzaamheid. U schreef zelf kort geleden een, een rapport over grondstoffen, Ja, klopt. Ja. Wat, wat was daar de... Of waren we daar de belangrijkste? Nou, grondstoffen spelen in? daar een hele belangrijke rol in. Um, we zien dat, dat grondstoffen steeds schaarser worden. Nou, we merken het allemaal als we benzine tanken uh, voor de auto, dan zie je dat de prijzen omhoog zijn uh, gegaan, en forse ook. Maar dat geldt voor alle grondstoffen. Ja, of als een gaat... kopere beeld dat een park wordt gejat. Precies, ja, precies. Koper, maar dat geldt ja. ook voor natuurlijke grondstoffen: uh, hout, uh, water, uh, vruchtbare bodem niet te vergeten. En. Uh, met zo verschrikkelijk veel mensen als we verwachten op de wereld... moeten we daar veel efficiënter mee omgaan. Want we hebben er simpelweg niet genoeg van. Dus we moeten naar meer recycling, naar hergebruik... naar een circulaire economie om het uh, wat moeilijker uit te drukken. En dat is eigenlijk de hoofdboodschap van mijn rapport... wat uh, twee weken geleden in het Europees Parlement is aangenomen. Hoge prioriteit moeten we daaraan geven... om veel efficiënter, zuiniger met onze grondstoffen om te gaan. Ja. Dus op de top die twee belangrijke punten... verduurzaming van de economie... En en afdwingbare regels internationaal. Um, er is op zich we weinig aandacht hè, voor, de, voor, de, voor de top. In de media onder andere, maar ook bij politici. Ja, er is, er is weinig aandacht. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat iedereen uh, vooral bezig is met de economische crisis. Um, alleen uiteindelijk zal de, de crisis van de aarde zelf zal een veel grotere blijken te zijn... Um, dus ik, ik roep ook politici op, uh, regeringleiders, noem maar op... om hier een veel hogere urgentie aan te geven... Ja. Veel ontwikkelingslanden denken op dit moment dat groene economie... dat dat een soort geheime agenda is van het Westen... om hun eigen ontwikkeling maar weer tegen te houden. Dat is het absoluut niet. Nee. Met name arme landen hebben echt duurzame ontwikkeling... een groene economie nodig om ook hun eigen mensen uit armoede te krijgen. En wij moeten het goede voorbeeld geven. En wij moeten zeker ook het goede, ook goede voorbeeld geven. U gaat er in ieder geval heen. U houdt op onze site de Nieuwe Vroegevolgstijd een blog bij... Dus we gaan u volgen en we wensen u heel erg veel succes. Dank u wel. Gerber Jan Gerbrandi gaat binnenkort naar Rio. De eerstelingen van deze week. Nog even terug naar onze fenolijn voor deze bijzondere melding: Mijkenwesselink, Zutphen. De koudjes op onze schoorsteen zijn uitgevlogen. Ze vliegen hier tegen ramen en er is er zelfs een door mijn schoorsteen getuimeld. Eentje hebben we er in onze tuin genomen. Hij mist een hele hap vier uit de rug. Zijn moeder komt hem voeren. En hij helpt zelf vliegjes uit de lucht. Een stukje brood krijgt hij af en toe. Maar meelwormen, die wil hij niet. Nachts slaapt hij in een grote reismand en om zes uur ochtends... dan moet hij er weer uit. Met hem komt het wel goed. Ja, bezoekt u vooral onze website. Vroegevogels.vara.nl is helemaal vernieuwd. En een van de hoogtepunten is de natuurkaart van Nederland. Een Google-kaart waar je met je muis overheen komt... en. ...al onze radio- en televisiereportages tegenkomt. Dus wilt u weten of Henny Radstak ooit bij u in de straat... ...een reportage heeft gemaakt en wilt u die horen? Ga even naar de site en u vindt het daar allemaal. Zo direct, OVT van de VPRO en wij volgende week weer. 3, 2, 1, Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja, ha, ha. hij wint, hij wint. Vrijdag, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis... Wens Blom, Jan Jansen, Floris Jan Bovenland, Jeroen Dubbeldach, Stefan van den Berg... Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportshow. Hallo, Hij is De dag van de winnaars. Vrijdag vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.